Maar je komt er niet op Even, kom op de water. Dat is Maar dat is helemaal niet nodig. Je Kent deze dame nog van de afwerking? Hallo, zeg. Ach, en dat ook eerst dat heerser. Daar kom ik bekend voor. Wacht eens even, hoor. Hannes. Jawel. Hannes, de Leeuw van Breda. Zeg, wat voelt jou naar deze trainer? Hoi. Ik ja. Wat doe jij? Nou, daar kan ik met dit stadium nog niet over uitleggen. Hij heeft ook een Dat is een neus, nergens voor nodig. Daar is Jacob. Ja, bellen, ja. bellen, bellen. Belle. Ik dacht dat we eindelijk eens samen zouden eten. Bye. Nou, ze hebben weer een huisvol meepreters. Is... Gastvrij is... klinkt dat niet. Beste vriend, Ach, daar hebben we de neus. Wat verschaft ons de eer? Dat hoor je aanstonds. Ja. Ik wens allen smakelijk eten. Smakelijk, smakelijk. Ja. En opnieuw ving er een eetfestijn van Jewelste aan in het schitterend gelegen huis van Bellen en Jacob.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 gebruikte men aan tafel vaak stroop als vervangingsmiddel van vruchten. Ook botermelk, een typisch arme luisvoedsel, werden meer maar hun voeding was zwaar en monotoon. Peel brood, peulvruchten. Vruchten en vlees kwamen maar in uitzonderingsgevallen ter tafel. De gasten van Bellen achtten zich dan ook ongans. Er luid en geboerd. Ja. Ja, het is en nu ja, het is een, een deur. De Menno. Pak ja. je draaien hier en speel dat gewoon. Ja. Ja. Wat wil je, hoor? Zeg ja. maar. Ja. Ja. Ja. Kom maar op. Ik doe met je mee. Ja. Kom op. Ja.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 Dus u bent compagnons. Interessant. Interessant. Wilt u nog een glaasje? Uh, alleen als u meedrinkt. Oh nee, dan word ik ondeugend. En hartstochtelijk. Ach, gravin. Wat zou het toch enorm saai zijn zonder hartstocht? Hm. Een half glaasje dan. Wilt u direct mijn paarden zien? Of zal ik u even. De bovenverdiepingen tonen. Ja. Mijn echtgenoot heeft een interessante verzameling. Oude wapens. Ik vind het uitstekend. Vind... Goed. Eerst naar boven en dan zien we wel. Mm. <coughs> U lijkt me de sympathiekste van de twee. Van welke twee?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 De alcohol maakt u wat vrijpostiger, mevrouw. Noem me Elise. Hmm, graag. Nee, nee, het komt door uw ogen. Hmm. Ik kijk u aan oh. en ik vraag, oh. laten wij naar boven gaan. Misschien zijn er nog interessantere kamers dan die van de wapenverzameling. Wat doet u toch met uw ogen? Laten wij naar boven gaan. U win op met uw ogen. Voel hoe mijn hart klopt. Ah ja. Ja, de welvingen van uw borsten. Ach, hoe aangenaam. Elisa. We gaan naar boven. Elisa. Nu niet langer dralen. We steken de kaars aan. Oh. Elis.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 Hoeveel? Vijf? Tien? Geen idee. Ze komen jullie huisvorderen. Geen sprake van. Zijn dat Fransozen? Een ja, ja, raar bij elkaar graf zootje in een in de geloof ik. Luister, luister, luister. Ja, vlug handelen. Ja. Jullie gaan naar de bovenste verdieping. Bovenste. Daar staan in de dienstbodekamer twee bedden. Neem kaarsen mee. Ja, kaarsen. Uh, verduister de kamer, ja, jullie lijden aan de pest. Ja, de pest, goed. Denk je net dus zo zelf. Uh... Uh, neem zwavel mee en uh, brand de kaarsen en de zwavel. Ontwikkel je met lappen. Haal de pens uit de keuken, Het stinkt verschrikkelijk. Vlug vlug, vlug, vlug, ze mogen ja. jullie hier niet zien. Ja. Wat? Heb je de pens mee? Die pens zou jij toch mee? Niet de kaarsen, dat heb ik. Jij zou de pens mee. Bent u de eigen van dit buiten? Ja, kapitein. In de andere republiek, vorder ik huis en hof. Welke republiek heb U spreekt bij aan met kapitein, duidelijk. Zeker, kapitein. Brutaliteiten worden niet geaccepteerd. Ik en mijn mannen zijn op doortocht.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 U denkt dat ze reddeloos verloren zijn? Nader ze niet te dicht. U weet toch dat de best zeer besmettelijk is. God dwingt me tot mededelingen. Nog een toegang maar zonder mij. Heb ik altijd dat glas gedronken? Ik meen van wel. Potjaddorri, Even verderop wonen Graaf en Gawin en Koehoorn. Ze hebben minstens zo'n groot onderkomen als ik. In... Paardenstallen? Twee. Prachtige verzameling paarden. I I I Z Dan mag soldaten geen pint bier verstrekken? Komt niks van in. Weg met ze hier. Waar woont die familie van Koenhoorn? Als u bij het hek staat, de tweede weg in uw rechterhand. Het kan niet missen. Aantreden, hondfotten. Wat men met mijn zieken? Die creperen in de kortste tijd. Verbrandt alles, alles wat ze ooit hebben aangehaald of vastgepakt. Vandaag of morgen eist de beste ton. Dank u. Dank u, kapitein. Jammer dat u niet langer kon blijven. Wij zijn jullie...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 Dan ga ik naar de Giesman. En je brengt me de complimenten over van onze contactman in Amsterdam. Hoe was de naam ook alweer? De Laus. Goed, tot straks. Doe je best. Altijd. En jullie, denk erom dat je niet laveloos raakt. Aan hm. schitterend bent. Die bellen van je. Zeg, waarom trouw jij er eigenlijk niet? Dat wil ze niet.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 dat mag niet. <middel> Bellen, belle, duifje. Kom zitten, kom zitten. Jullie hebben gedronken. Ik zie het aan de verhitte koppen. Wat zei die grietman? Hij staat gaarne tot mijn beschikking. <middel> Bellen, wat ben jij slecht? <maar> Hier heb ik de stempelafdruk afdrukken. Uh, ik ga zo weer, want ik ben een goede fotografie. Ja, drinken er toch wel zelf een glaasje met hoeveel? Op... Oh, moeten jullie helder Geen zijn? Eén glaasje. Ja. Goed. En brandewijn voor mij. Ja, uh, Waar? Uh, waard. Uh, één brandewijn en twee graantjes. Gaat uh, het?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 Maar ter zaken, u begrijpt dat ik in het geheel geen haast heb. Nee, maar ik wel. Uh, doet u ook geen koffie? Onze specialiteit is peper en kruid. Aha, en u doet zaken bij. Met... Hamburg, Friga, Petersburg. Ah, en, en, en deze partij? Buitenkantje. Hier. Proef ja, ja, ja, ja, ja. Peper van zeer goede kwaliteit. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar...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 Dan zijn we het eens. Wie heeft u de ladinglijst? Ik trakteer u op een likeurtje. Maak er een brandewijn van. Een vrouw die... die brandewijn drinkt? Nog uit de tijd dat ik in het Franse leger diende. Oh, de damescherst. De damescherst vaak. Zonder schets is het leven saai. Twee, twee brandewijn. Zo werd op één ochtend, geachte luisteraar, liefst drie keer...